Dit is Martijn Huis met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval in het westen van Syrië... zijn 45 mensen omgekomen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Een van de slachtoffers zou een hoge commandant van het Vrije Syrische Leger zijn. Dat is een groep opstandelingen die wordt gesteund door het westen. Er hebben zich dit jaar meer studenten ingeschreven bij de universiteiten... dan het ministerie van Onderwijs had verwacht. Het aantal studenten steeg ten opzichte van vorig jaar met zo'n anderhalf procent. De universiteiten zeggen dat ze door die verkeerde inschatting geld mislopen. In het Himalaya-gebergte zijn zeker veertien doden gevallen bij een busongeluk. De bus reed op een weg met veel haarspeldbochten in de Indiaanse de deelstaat Kashmir toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. De bus stortte in een kloof van meer dan 50 meter diep. De man die zichzelf gisteren in Velsen-Noord met een kruisboog verwondde toen de politie hem wilde aanhouden, is alsnog gearresteerd. De man ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De politie was naar het huis in Velsen-Noord gegaan... omdat buurtbewoners zeiden dat de man met een kruisboog over straat liep. Toen agenten eraan kwamen, trok de man zich terug en schoot hij op zichzelf. In het huis bleek ook een zwaar gewonde vrouw te liggen. Zij ligt nu nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vrijnoordspits Michiel Kramer krijgt geen straf. Begin deze maand zou Kramer in de wedstrijd tegen de Graafschap... zijn tegenstander Ted van der Pavert in het gezicht hebben geslagen... Kamer werd vier wedstrijden geschorst waarvan één voorwaardelijk. Volgens de beroepscommissie heeft de Feyenoorder wel een beweging richting van de pavert gemaakt, maar is niet bewezen dat die sloeg. Het weer bewolkt en soms wat regen, ook wat zon en het wordt een graad of 12. Morgen eerst droog, later op de dag regen en ook dan is het ongeveer 12 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoete Woude en Leidsendam 6 kilometer. Er is een pechgeval, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 Preda-Gorkum voor de brug Gorkum en beide richtingen aan Korte Files. De brug is geopend. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk, lekker!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 Met, Met nu, ZFM Luncht U luistert naar Zandvoort Luncht Dagelijks live bij ZFM tussen 12 en 2 uur Wat krijgen we nou weer? Maar dan komt zo, mijn naam is Baggeraar. Henk Baggeraar. En ik ben fotograaf. Je moet toch wat? De directie van dit theater heeft namelijk aan mij gevraagd of ik even wat foto's van deze zaal wil nemen. Want ze willen graag weten wat voor soort publiek er nou in godsnaam naar dit soort voorstellingen komt kijken. Dus als je allemaal een beetje in elkaar wil schuiven, dan kom je er allemaal op. Dit is de camera, een Japanse camera. Is gemaakt door een dochteronderneming van die automobielfabriek, Toyota. En dit is een Toyoto. Hele goede camera. Enorme snelle sluitertijd zit erop. Enorm snel. 100.000 seconden. Het de enige camera ter wereld waarmee ik foto's van mijn schoonmoeder kan maken met de mond dicht. Als we dus allemaal een beetje in elkaar kruipen, he, dan kan ik gaan beginnen hoe eerder het dus zo liever het mis, want ik hou helemaal niet van fotograferen. Vroeger vond ik het nog wel leuk, maar tegenwoordig niet meer. Als je tegenwoordig ziet wat je allemaal nog fotografeert, dan durf je vroeger niet eens aan te denken. sta ik namelijk sukker lenzen bovenop. Van de week ook, van de week. Moest ik een hele fotorepertaal maken, he. Vond Voor een bevalling. Stop voor stop. Nou, dan weet je ook mijn zo niet waar je op mijn scherf hebt. Ja. Ik voelde me net zo'n gluurder. Ja. Knap zijn, dan ook of mijn licht goed was. Maar ja, je kan niet dat zo'n kind geboren wordt. Roepen, hallo, je even terug. Mijn flits deed het niet. Ja. Ja. En dan de trouwpartijen, dat is ook niet meer wat vroeger was. Vroeger was het allemaal heel plechtig, weet je. Dat? Vroeger was het ook zo mooi. Wilt gij, Willemarie, tot uw de regenen, Annemarie, ja. Ik wil. Maar tegenwoordig, wilt gij Willemai, doen, Annemarie? Willem ja, ik moet. Nou, ja, <lacht> Zomaar mij zo zijn, ik knip gewoon af natuurlijk. Wat erop komt, komt erop. Jong, oud, beleger, kamijn kaas. kaars. Zomaar je Van de week heb ik nog een stel moeten fotograferen, die ging ook trouwen. Hij was 18 en hij was 82. 18, 82. Dat is lang geleden. GELACH Toen zijn uit dat huis kwamen, zij werd bestrooid met confetti en hij met peppellen. Hij kwam niet meer vooruit te houden, ze hebben hem al te duwen met een paar man. Ze hebben nog een huisdier genomen, weet ik, een schildpad. Maar die hebben ze na een week alweer weggenomen. Hij vond als je de beest ging uitlaten, dan trok het hij zo. GELACH nou, dit is dus de bedoeling, allemaal hier in het zwarte gat graag. Uitbundig en spontaan. Dus laat maar komen die orkaan. Als ik nou vraag om een orkaan en ik krijg windkracht nul. Dan is het toch een nare als fotograaf, hè. Ik heb eerst geen Jannen allemaal het lachen gemaakt en je, je foto kan nemen. Nou, dan gaan weer. Grof geschud. Het is wat hè met die Belgen, hè? Oh ja, ja. Wat nou hè? Nou, alle DC 10s moeten in België aan de grond blijven. Oh ja, ja. Hoe dat zo? Nou, ze hebben scheurtjes ontdekt in de stewardessen. Ja, dan kan ik weer helemaal opnieuw gaan beginnen, hè. Er zit er achterin, zit een man met een kaalhoofd. hoofd Nee, die nou om zit te kijken. Jullie ja. je even een hoed opzetten? van want mijn vriend VK's ja moet de mensen alles uitleggen? de mensen hebben geen verstand van fotografie. Ik zie het zo vaak bij mij in de winkel ook, hè? ik heb een fotowinkel. Hè? Ik had eerst dat ik een pijn en aaije zaak, maar dat is niet te combineren. Er komt bij mij een vent in de winkel. Sochrijnig tip. En die zegt tegen mijn eh, fotograaf. Dat was ik dan, fotograaf. Ja, een motje. Maar hij zegt, kan u voor mij in dit volle rolletje ontwikkelen? Ja, natuurlijk kan ik een volle rolletje ontwikkelen. Ja, zet hij als ik mijn volle rolletje op om te ontwikkelen, krijg ik het nu terug. Geef eens nu je volle rolletje daar naartoe. Zet je naar de ontwikkelingslanden. Dan val ik stil, weet je wel. Dan val ik stil. Dan gaan we weer uitbundig en spontaan. Dus laat maar komen die orkaan! Ik kan tegenwoordig, kan je ook van die huwelijksalvertenties opgeven, hè, oh ja? ja? Ja. Nou is er een dame die wil een huwelijksalverentie opgeven bij de krant. Dus die gaat naar de krant en die komt bij die krant en die zegt tegen die man van die krant: ik wil graag even een opgeven. Toen zit die man van die krant en wil u hem er vanavond alleen hebben, ja, hij ja, zegt niet vrouw. Ja, van andere even dan kan je eigenlijk niet genoeg krijgen. <laughs> Ik vind het geweldig. We gaan door met Shania Twain met Up. It's about as bad as it could be. Seems everybody's bugging me. Zanger Brian Ferry met zijn Roxy Music. Uit 1982, More Than This. We gaan over naar de Biscoop-agenda. Ja, goedemiddag. We hebben de jingle niet, de muziek niet. Maar ik kan het wel zo even vertellen wat er draait in het uh, Circus Sandvoort. Uh, dagelijks draait er voor, uh, vanaf zes jaar Hotel Transylvania deel 2. Het is een uh, 3D-film. Dracula en zijn vrienden zijn weer terug... voor een mondelijk grappig avontuur in Hotel Transylvania. Het is een uh, Disney-animatie... En hij is vanaf zes jaar. Hij draait dagelijks om half vier. En op woensdag, vrijdag, of woensdag zaterdag en zondag ook om half twee. Dan avonds dagelijks om zeven uur en half tien... Is, draait de film Ja, Ik Wil. In Ja, Ik Wil ontmoeten we Roos, gespeeld door Elise Schaap. Een mooie, leuke, succesvolle vrouw van begin dertig. Ja, Ik Wil is een hartverwarmende romantische komedie. een Nederlandstalige film. De regies van Kees van Nieuwkerk... De leeftijd is ook vanaf zes jaar. Dus iedere dag om zeven uur en half tien. En dan morgenavond... om uh, half acht... La loi du marché. Wanneer zijn baas... aan Thierry verzoekt om zijn collega's te bespieden... wordt hij al snel geconfronteerd... met een zwaar dilemma. Het is dus een uh, film voor alle leeftijden. Een komedie. Fransstalig. Morgenavond om half acht. Dat was de Biscoopagenda. Nou. <laughs> Ja. In, in, hou je, ja. hou je van reggae? Soms. Ja, soms. Soms. Niet altijd? Nee. Nee, niet altijd. Nee. You, you'll be 40? Ja, dat is lekker. You'll be 40. Don't break my heart. Voordat we naar het, het nieuws en het weerbericht door Imka gaan... wil ik nog één keer Nora Jones met Cold Cold Heart. I've tried so hard, my dear, to show that Yet you're afraid. Each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? major heart set in blue and so bij ZFM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 20 oktober 2015. Een jongen is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden... nadat hij een fiets in het water had gegooid in het centrum van Haarlem. Dat meldt de politie. Agenten de jongen, waren de jongen op het spoor gekomen omdat zij in burger liepen. De aangehouden jongen was samen met een groepje jeugd op de zeilzingel. Zij vielen op voor de agent in Burger omdat ze luidruchtig waren. Nog geen minuut later vond een van de jongens het nodig om een fiets in de gracht te gooien. De verdachte werd direct aangehouden, schrijft de politie. De fiets lag in een dusdanige positie dat de gemeente in kennis is gesteld om de fiets uit de gracht te vissen. Ook hield de politie nog een man aan die in meerdere personen had lastiggevallen in de omgeving van de Kruisstraat. Ook werd hij betrapt door agenten in Burger. De man is een bekende van de politie en is ingesloten om te ontnuchteren. Treinreizigers naar, van Zandvoort naar Amsterdam... moeten tussen Haarlem en Amsterdam langer met de bus reizen dan gedacht. De NS liet maandag weten dat de treinen rond drie uur weer zouden rijden vandaag. Maar dat is uitgesteld tot vijf uur vanmiddag. De NS probeert de reizigers het wel naar de zin te maken. Ze delen water, koffie, koek en chocolade uit in de rij wachtende voor de bus... Op zaterdag 24 oktober wordt de zesde editie van het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen georganiseerd bij Thalassa. In Café Het Juttertje in het jaar rond start de eerste voorronde om vier uur, waarna tot in de avonduren gepeld zal worden. Er wordt gestreden in twee categorieën, de profpellers en de recreatiepellers. De eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld en aan de hand van die uitslagen worden de profs en recreanten gescheiden, gescheiden om, daar nog, om daarna nog eens door te gaan voor de hoofdprijzen in beide categorieën. En ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij garnalenpellen redelijk beheerst... kan zich inschrijven bij Talassa, strandpavioen18... of per e-mail, garnaalzandvoort, dat is een garnaal met AE at gmail.com, garnaalzandvoort, gmail.com. Vermeld in de e-mail uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. De deelname bedraagt 5 euro per persoon... U kunt ook kijken op de Facebookpagina van Vrienden van De Garnaal in Zandvoort. Dat is gernaal met AE. De 49-jarige vrouw die maandag in Velse Noord door haar vriend met een kruisboog werd neergeschoten... ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis. De man, die wegens de schietpartij is opgepakt, verkeert niet in levensgevaar. Zijn toestand is stabiel. Mogelijk kan hij later vandaag door de politie worden verhoord. De schutter, een 45-jarige man, en het slachtoffer woonden al na verluid enige tijd samen in het Rijtjeshuis aan de Van Niedekstraat, waar het geweld zich afspeelde. Ook voor het schietincident had het stel al wel eens ruzie gehad, al dus een buurtbewoonster. De woning aan de Van Niedekstraat was dinsdagochtend nog steeds afgezet. Dit was het regionale nieuws. of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag valt vooral nog wat motregen in het zuiden en het oosten van het land. In het westen komt geleidelijk wat meer ruimte voor de zon. Het wordt circa 13 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het wisselend bevolkt en kan tijdens de opklaringen weer gemakkelijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen start de dag in het binnenland waarschijnlijk op veel plekken mistig. In het westen is het gewoon bewolkt. Later in de ochtend is er overal bewolkt en tegen de middag volgt vanuit het westen regen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 12 graden. Donderdag kan lokaal een beetje regen vallen, maar het grootste deel van de dag is het droog. Met 13 tot 15 graden wordt het net iets warmer dan vandaag en morgen. Veel ruimte voor de zon is er niet, maar de kustprovincies zullen wel af en toe zonnige momenten hebben. Vrijdag wordt een droge dag met een mix van wolken en zon. Met maximaal rond 14 graden en een matige zuidwestenwind is het een prima najaarsdag. Het weekend start goed. Zaterdag is het droog en er zijn zonnige perioden. Het wordt opnieuw circa 14 graden. Zondag heeft de zon het moeilijker en neemt de kans op regen weer toe. Volgende week is de kans groot op wisselvallig weer. Daarbij de middagtemperatuur een paar graden lager dan komend weekend. Paul McCartney, we kennen hem niet. En volgens, uh, volgens Bart van der Meer is dit de beste van de CD Band on the Run. En dit is With No Other Baby. En als we het toch over fenomenen hebben, wat dachten jullie van? Freddie Mercury met Queen. Too much love will kill you.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 Don't no want my When You're Love with a Beautiful Woman. Hoe kan beter Elton John dan zingen met... Can You Feel the Love Tonight? Me It's enough for this restless warrior just to be with you and care. Ja, deze twee uur zijn omgevlogen. En ik wil nu graag de laatste wil ik mee afsluiten. De Beatles met Let It Be. Net als hij, die twee uur zijn omgevlogen. Ik kon helaas de Beatles niet helemaal draaien. Maar ja, het is niet anders. Imka, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je geestelijke ondersteuning. Want die had ik echt wel nodig deze twee uur. Nou, jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. En nou ja, graag tot ziens. Ja. En dankjewel. nogmaals, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Dat is gezellig. Oké. Okay. Luisteraars tot ziens. En een ziens. middag allemaal. Ja, hetzelfde. Luisteraars, tot ziens graag.